Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal vallen op strijders van ISIS in Irak. Zodra ze de levens bedreigen van Amerikanen of van onschuldige burgers die zijn gevlucht, worden de strijders vanuit de lucht aangevallen. Het is niet de bedoeling dat er ook weer Amerikaanse militairen naar Irak gaan, zei Obama. De VN Veiligheidsraad veroordeelt de aanvallen van ISIS-strijders in het noorden van Irak. In een spoedzitting heeft de raad de internationale gemeenschap gevraagd om hulp voor de Iraakse regering en de burgers. Volgens de voorzitter van de raad moet er alles aan gedaan worden om het lijden van de vluchtelingen te verzachten. Gisteren heeft het Rode Kruis voedsel, water en medicijnen voor de vluchtelingen gedropt. Het Israëlische leger beschuldigt Hamas van schending van het bestand dat sinds dinsdag van kracht is. Vanuit de Gazastrook zijn volgens het leger vannacht twee raketten op Zuid-Israël afgevuurd. Het bestand loopt vanochtend om zeven uur af en de kans op verlenging lijkt klein. Onderhandelingen in Egypte hebben de partijen niet nader tot elkaar gebracht. In een ziekenhuis in Amsterdam is Christina Deutekom overleden, een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom debuteerde in 1963 met de Koningin der Nacht van Mozart. Ze zong die rol ook in grote operazalen als in New York en Milaan. Ze beëindigde haar carrière in 1986. Deutekom overleed gisteren na een ongelukkig geval. Ze was 82 jaar. Malaysia Airlines komt mogelijk volledig in handen van de overheid. Volgens persbureau AP wil Maleisië de maatschappij van de beurs halen en de resterende aandelen kopen. De staat heeft nu al bijna 70% in handen. Malaysia leidt zware verliezen door felle concurrentie en de hoge brandstofprijzen. En door de rampen met de vluchten MH370 en MH17 gaat het nog slechter.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 But all the damage she's caused is infixable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 Mijn patrie Je suis pas là Zodat je Ik ben niet, Als ce soir j'ai pas envie wilt, rentrer tout seul. met ce soir, j'ai pas envie vanavond rentrer chez moi. wilt, ce soir. J'ai pas envie naar huis. Als FM Zandvoort. Zandvoort.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 Line -up.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 Gehouden heb ik verliezen van de wanhoop en ik voel mijn kaak branden. En In jouw lichaam is gekropen En ik heb niet eens gemerkt Dat hij naar binnen is gesloten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 met zwart jij zit in mijn hart onze vrienden ZANG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 Le le eu te garanto, eu sei fazer le le le le se eu te pegar, você vai ver, le le le le le le le le le le le le le você le le le Sexta feira fui tentar me distrair. Chegando na balada toda linda, eu te vi você no camarote de Eu om no pedaço. Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço. Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro. Tô de carona. om meu cartão We bloqueado. naar meu limite.